Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Voetballers willen liever echt gras. Toch komen er steeds meer kunstgrasvelden in de stadions. Een werklunch met kunstgrasverkoper Ton Raaphorst. Nu is het NOS nationaal Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Bij aankoop van een huis een vijfde van het bedrag zelf betalen. De reacties zijn afwachtend. Europa heeft na maanden een nieuwe begroting en staking bij zelfstandige pakketbezorgers breidt zich uit. Soms breekt de zon even door, maar in de meeste gevallen is het bewolkt. Er vallen buien en geleidelijk volgt meer regen, vooral in het noordoosten. 15 graden is het bij een stevige noordwestenwind. Ook morgen en zaterdag is het nog wisselvallig en koel. Maar vanaf zondag is er meer zon, wordt het droger... met een temperatuur die volgende week kan oplopen tot 25 graden. Eerst de spaarpot omkeren en pas dan een hypotheek afsluiten. Dat adviseert oud-rabo-topman Herman Wijfels... in een rapport dat morgen verschijnt, maar vandaag al voor een deel is uitgelekt. doel van het plan is om het risico van zowel banken als consumenten te verminderen. Leslie Hogeveen van De Hypotheker, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u het plan gelezen of dat wat er uitgelekt is? Dat wat er uitgelegd is, heb ik inderdaad gelezen. betekent 20% van het aankoopbedrag... Zelf betalen en de rest financieren die 80%. Ja, ja. Vindt u daarvan? Nou, op zich is het natuurlijk vooropgesteld. Hè. Minder schuld is, is positief. Maar zoals jullie zelf ook al aangeven, er is een deel van het rapport uitgelegd. Ik heb nog wel, wij hebben nog wel een aantal vragen over hoe dit dan vorm zou moeten krijgen. Want feitelijk heb je het over een bijna een. een, een nou ja, een uh, systeemwijziging. Hè. Ik bedoel, uh, we zijn niet gewend om op deze manier uh, uh, met onze financiering van woningen om te gaan. Het lijkt een beetje op het Duitse model, hè? Ja, dat lijkt het inderdaad een beetje op. En er zijn in, in op zich in Nederland ook wel producten die, uh, uh, nou ja, een iets gunstiger, uh, gunstigere rente bieden uh, op het moment dat je, nou ja, een, een lagere, uh, op zich 80 of 70 procent financiert van, ja. uh, van de waarde van de woning, maar. In de praktijk, in de huidige praktijk, komt eigenlijk bijna niemand daarvoor in aanmerking of kiest niemand daarvoor. Ja, u zegt van, we blijven toch nog wel met wat vragen zitten. Wat zijn dat voor vragen? Nou, bijvoorbeeld de termijnen. Ik bedoel, als je de gemiddelde woningwaarde op dit moment is 211.000 euro, dat betekent dat je 42.000 euro eigen geld mee zou moeten brengen. Ja, dan, dan, dan, dan moet je wel sparen. Ja, hoe kom je en... eraan? Ja, hoe kom je eraan? Uh, uh, en en en sowieso als het op dit moment, het zou de, de startersdoelgroepen het allerhardste raken. Die zijn uh, met uh, alle regelgeving die we tot nu toe uh, over ons uitgestort hebben gekregen, ook het hardst geraakt. Dit nu invoeren, en zo uh, verstandig zullen ze dus ook wel zijn dat ze dat niet zullen doen hoor. Ja. Maar uh, dit nu invoeren zou de woningmarkt uh, nou, ja, tot een full stop nee. uh, uh, Het kan pas ingevoerd worden als de markt wat rustiger is en de, de, de prijzen mogelijk wat stijgen. Hè? Dat is er ook bij gezegd. Ja, ja. ja. ja. En, dan, en dan zal er nog een termijn moeten zijn, dat, een overgangstermijn. Want ook hoe ga je met uh, de overdrachtsbelasting om, uh, wat is het effect op de rente die dan gerekend wordt. Ja. Uh, er zijn een heleboel vragen die nog openstaan. Die blijven openstaan. Maar morgen weet u uh, mogelijk meer, want dan wordt het rapport officieel gepresenteerd. Ja, Wesley Hoogveen van de hypotheker. Ik dank u wel. Europa heeft een nieuwe begroting. Duurde even, maar eindelijk is het gelukt. De begroting voor 2014-2020 staat vast. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie maakt het vanochtend bekend. Hij was hoorbaar opgelucht. I am delighted to announce that today we have a political agreement on the European Union's future budget. This is a good deal for Europe. This is a good deal for Europese citizens. This is a good deal for the European economy. Kijk, goed voor iedereen, zegt Barroso. Gwen ter Horst in Brussel. Blij is die, Barroso Gwen. Um, maar dat akkoord, er was toch in februari al een akkoord? Ja, dat klopt. Toen op een hele lange top bereikten uiteindelijk de regeringsleiders een akkoord over de nieuwe begroting voor 2014-2020. Maar daarmee was de begroting nog geen feit, want het Europees parlement heeft namelijk de bevoegdheid om een begroting goed of af te keuren. En het Europees parlement heeft eigenlijk maandenlang gedreigd met het wegstemmen van het akkoord en hield daarmee de onderhandelingen open. En dat maar, is afgelopen maanden gebeurd. Dat is aardig gelukt, een maand of vijf. Um, wat hebben ze nu bereikt? Wat, wat is het anders? Nou, over het bedrag ging het niet meer. Hè. Dat stond vast. 960 miljard voor zeven jaar. Maar het Europese parlement wilde meer flexibiliteit in de begroting. Dus niet alles achter de komma dicht timmeren... maar juist de mogelijkheid om op het juiste moment... geld beschikbaar te hebben uh, waar het het hardste nodig is. Nou, en die flexibiliteit hebben ze gekregen. Die wordt nu ingebouwd. En concreet betekent dat bijvoorbeeld... dat uh, potjes voor de, bijvoorbeeld de aanpak van uh, jeugdwerkloosheid... Uh, nu eerder uitgegeven kunnen worden. Dus geld dat misschien beschikbaar zou zijn in 2017... Kan nu bijvoorbeeld al volgend jaar worden ingezet. Hm. Nou, en die flexibiliteit, die wil het Europees Parlement graag. Nou, vanochtend dat, uh, dat akkoord gepresenteerd. En dan is het uitgerekend vandaag ook een eurotop in Brussel. Het kan geen toeval zijn, lijkt me. Nee, natuurlijk niet. Niks is toevallig. Uh, inderdaad, die top die begint vanmiddag. Kijk, als er geen akkoord was geweest vandaag... dan bestond natuurlijk de kans dat uh, het ontbreken van die deal... een schaduw zou gaan werpen over de top. Nou ja, dat wilde natuurlijk niemand. Uh, want ook vandaag staat de jeugdwerkloosheid hoog op de agenda. En dat gaat natuurlijk toch over echte mensen. En dan zou het toch vrij potseerlijk zijn... als je in uh, Europa nog steeds alleen maar ruzie maakt over geld. Kan niet, hè. Gwen, dankjewel. Gwent Roorst was dat in Brussel. Minister Ascher ziet er niets in om ABN AMRO en SNS Real nu al van de hand te doen. Vanochtend zei VNO- en CW-voorman Wientjes... dat het kabinet in plaats van verdere lastenverzwaringen... en bezuinigingen, beter het ongewenste tafelzilver kan verkopen. Ook Ascher vindt dat de staat de banken op termijn moet verkopen. Maar volgens hem is dit een slecht moment. Als je vandaag de ABN AMRO zou verkopen... zou je er niet voor terugkrijgen wat we daarvoor hebben betaald. Dat moet je niet doen. Dat zou Wientjes ook niet bepleiten. Als je wel een goede prijs krijgt, dan kun je het doen... Het probleem is, het helpt ons niet uh, tegen het probleem... dat we als overheid veel meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Minister Arscher en ook Kamerleden reageren weinig enthousiast. Dit is het NOS-journaal, het door megens. De staking van pakketbezorgers van PostNL breidde zich uit... in steeds meer regio's leggen bezorgers het werk neer. Bezorgers zijn ZZP'ers, zelfstandigen. Ze zijn het niet eens met de lagere tarieven... die PostNL wil betalen voor de bestelling van pakketten. Karen Albert, uh, jij bent in Amsterdam bij het PostNL-verdeelcentrum. Hoeveel mensen staan daar die zich bij de staking hebben aangesloten? Nou, inmiddels zijn er een paar honderd. En het zijn niet alleen maar de mensen die hier in Amsterdam werken, maar het zijn ook mensen uit andere steden. Uh, Danny Verhulsdonk, welke steden allemaal? Uh, ja, de volgelingen, de, de, degenen die komen uit. Uh... Uit Katwijk, uit Utrecht, uit uh, Den Haag, Weteringen, Rotterdam is onderweg, Amsterdam-Noord, Zaandam. Het is één grote kettingreactie. Ja. Kijk, en het begon allemaal afgelopen dinsdag. Toen uh, was Danny Verhulstonk de eerste die zei, ik doe het niet meer. Hij kreeg een aanbod wat hem te laag was om, om pakjes rond te brengen. en zei, ik stop met werken voor PostNL. En, en uh, nou ja, dat er dan nu een paar honderd mensen hier staan, dat moet een goed gevoel geven. Het geeft me een heel goed gevoel, maar na, uh, aan de andere kant... En het is ook wel heel triest dat het, dat het tot zover moet leiden. Ik heb namelijk voorgesteld: is er een onderhandelingsmarge? Die is er niet. Vervolgens stap ik op. Dan dus neem ik netjes afscheid van ze. Dit is het gevolg: de menigte gaat met me mee. En een paar dagen later is er wel ineens een onderhandelingsmarge. En gisteren werd er nog een, een soort van blanco contract aan ons aangeboden als we maar stopten. Hebben we niet, hebben we niet geaccepteerd? Voor het hele land hetzelfde. Sterker nog, er zijn steeds meer die zich erbij aansluiten. We noemen net al een aantal, aantal plaatsen. Het zijn allemaal zzp'ers, dus ook allemaal mensen die risico lopen. Want het is nogal wat om, als je zelfstandiger bent om dan te gaan staken. Sowieso, dat ben ik, dat ben ik volledig met u eens. Maar die, jongen, die jongens hebben allemaal zo hard geleden, hebben zoveel moeten inleveren. De kan is leeg. Ze zijn bereid om, nog meer, om dit risico verder uit te breiden en, en dit risico voor lief te nemen. Dit, dit, dit. Ja. Het wordt alleen maar groter en groter. Nou, om twee uur gaan ze praten. De mensen van PostNL en een aantal van deze stakers. FNV is hier inmiddels ook uh, aangeschoven. Die ondersteunen het allemaal een beetje op de achtergrond. We gaan eens kijken hoe lang de staking nog gaat duren. Karin Alberts bij het PostNL Verdeeld in Amsterdam. De jongen van 13 die in februari dood werd gevonden in het bos bij Wassenaar... is niet aangezet tot zelfmoord. Wel is hij flink gepest op school. Dat is de conclusie van het Openbaar Ministerie in Den Haag na onderzoek. De jongen, NS verdween na het rondbrengen van folders. Dag later werd zijn lichaam gevonden. De politie heeft de afgelopen maanden onder andere gesproken met leerlingen en docenten van de school van de jongen. En ook is gekeken naar zijn computer en telefoongegevens. Het onderzoek heeft volgens het OM geen nieuwe inzichten opgeleverd. Er is geen sprake van een misdrijf. De jongen heeft zichzelf opgehangen. Depressies, ADHD, autisme en psychose zijn alledaagse aandoeningen... maar veel mensen weten niet hoe om te gaan met anderen die dat hebben. Sire is vandaag daarom een campagne begonnen om die mensen wegwijs te maken. Er is een hulplijn in het leven geroepen. En vandaag start een campagne op radio en televisie. Vanochtend was het zijn. Ja, nou, ik heb wel gesprekken gehad uh, met een keuringsarts, ADD, borderline... Angststoornis. Sabine van Aken, projectleider van deze Sire-campagne. Waarom deze campagne? Nou, met deze campagne zetten we taboe op psychisch zieken op de maatschappelijke agenda...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 PSV heeft de eerste aanwinsten voor het nieuwe seizoen binnen, Jeffrey Bruma van Chelsea. Hij tekent een contract voor vier jaar en PSV heeft ook Florian Jozefsoon van RKC aangetrokken. Voor beide spelers geldt dat ze nog wel medisch gekeurd moeten worden. Na nou, de opmerkelijke dag van gisteren gaat de tennis op Wimbledon vandaag weer verder. Mark Brasser, uh, Mark, de laatste Nederlander in het enkelspan, Igor Seisling, speelt tegen Raonic, komt uit Canada. Wanneer is die partij? de derde partij op baan 18. Dus ja, dat is, het kan wel eens een lange dag worden voor Igor Seisling. Twee partijen staan er daarvoor. En het is te hopen dat er gespeeld wordt. De weersvoorspellingen. Ja, aan het einde van de middag, begin van de avond, verwachten ze hier een klein beetje regen. Nou, het is te hopen dat die bewolking voorbij het parkie trekt, zodat Igor Seisling de baan op kan. Ja, Milos Raonic, goede Canadees, jongen uit de top 20 van de wereld, zal een loodzware opgave worden voor Igor Seisling. Hij zal zijn beste tennis moeten spelen. Ja, en dan afwachten wat de Canadees daar tegenover zet. Zo op de namiddag uh, zal hij gaan spelen. Igor Seisling dus tegen Milos Raonic op baan 18. Nog twee dagen en dan begint op Corsica de Tour de France. De Nederlandse Belkin-ploeg gaf vanochtend een persconferentie... Tijdens die bijeenkomst sprak de kopman van de ploeg, Pauke Mollema, over zijn verwachtingen van de Tour. Ja, ik hoop in ieder geval de eerste week eerst, eerst goed door te komen uh, ja, zonder valpartij en, uh, en noem maar op. En uh, zonder tijdverlies hopelijk. En dan, uh, ja, dan gaan we eraan beginnen natuurlijk in de Pyreneeën voor het klassement. Daar moet het uiteindelijk, uh, ja, worden de, de verschillen al, al voor een deel gemaakt, denk ik. Ja, later natuurlijk, de laatste week is, is verschrikkelijk zwaar in de Alpen. En, uh, ja, echt, echt bijna elke dag is het voor de klassementsmannen. Dus daar uh, zullen ongetwijfeld nog renners gaan dan een goed nieuws uit Boksmeer. De ronde van Boksmeer namelijk gaat dit jaar toch door. Zo heeft de burgemeester bekendgemaakt. De organisatie stopte anderhalve maand geleden met het wielerevenement... na ruzie met de lokale horeca. Er is nu een oplossing gevonden. En de ronde van Boksmeer die wordt altijd vrede op de maandag na de Tour de France. Wijnand Zwaan nu. Hij heeft verkeersinformatie. Wijnand. Het zijn problemen op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Deventer staat inmiddels drie kilometer fieden. Er is daar een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Alle drie de rijstroken zijn dicht. Nog een keer de hoofdpunten. Bij aankoop van een huis een vijfde van het bedrag zelf betalen. De reacties zijn afwachtend. Morgen komt het rapport. Europa heeft na maanden een nieuwe begroting... omdat het Europees Parlement nu akkoord is. En steeds meer zelfstandige pakketbezorgers staken... pakketjes blijven liggen bij de distributiecentra. 14 over 1, dit was het NOS-journaal. heeft thee met honing op, kan weer verder. Jurgen van den Berg met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Kunstgras of echt gras? That's the question. Een werklunch met Ton Raaphorst. Hij is directeur van de grasdivisie van het bedrijf Tenkaten. En we zijn weer op het circuit in Assen... waar de rijders de baan opgaan voor de Dutch TT. Mocht u plannen hebben en geen oordopjes bij de hand... deze baanofficial heeft een tip. De eerste keer dat ik op deze post stond, was met een training... geen oorbescherming bij me. Nou ja...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 Dit is Radio 1, de werklunch. Pollen die je om de oren vliegen, voetbalschoenen onder de modder... en de geur van vers gemaaid gras in de lucht. Dat hoort natuurlijk bij voetbal. Of moeten we zeggen, hoorde bij voetbal. Want steeds meer clubs gaan over op kunstgras. Heracles in Almelo begon er ooit mee, maar ook Pek Zwolle, Almere City en FC Volendam zijn al om. Het bedrijf Tenkate, dat het namaakgras maakt, gaat nu nog meer stadions in de Jupiter League van kunstgras voorzien. Het man die daarbij betrokken is, is Ton Rapors. hij is directeur van de grasdivisie van Tenkate. Hartelijk welkom. Um, gaan al die eerste divisieclubs eigenlijk over op kunstgras? Nog niet, nog niet. Het is de bedoeling dat uh, de CD, Coöperatie Eerste Divisie, heeft het plan dat op middellange termijn uh, eigenlijk alle... Jupiler Leagues, alle eerste divisie clubs, op kunstgras... hun trainingen en wedstrijden af gaan werken. En waarom eigenlijk de eerste divisie alleen? Het uh, initiatief is genomen door de coöperatie Eerste Divisie... in eerste instantie om te kijken of de totale league... dus de totale voetballeague van, uh, van uh, de Jupiler League... de uh, eerste divisie op... op Kunstgas is een totaliteit over het gaan. En het idee daar is ook achter dat het dan uh, eerlijk is, gelijk. Iedereen heeft dan dezelfde velden? Iedereen heeft in principe een, een gelijk veld, eenzelfde speeloppervlak. Uh, een gelijke competitie. En wat heel belangrijk is daarin natuurlijk, is dat afgelastingen die we de afgelopen jaren veel gezien hebben... in de stadions, in de eerste divisie, dan eigenlijk tot het verleden gaan Want behoren. dat is gewoon een garantie. Ook al heeft het uh, de hele dag, uh, of misschien wel, tien dagen gesneeuwd... dan ja. kan het voetballer gewoon ja. doorgaan. Ja, in principe kun je er altijd te spelen. Ja. Maar Johan ja. en uh, knallen... Ja, zo is dat. Je kan sneeuw op liggen. Ook dat kun je verwijderen voor de wedstrijd en dan kun je er weer op spelen. Ja. Dus dat is geen probleem. Wat kost dat eigenlijk een kunstgrasmatje? Dat is een hele moeilijke vraag. <laughs> want de vraag is dat, niet zo dat, moeilijk. Ja, de vraag is makkelijk. De antwoord is veel moeilijker, want uh, dat hangt erg af van het onderbouw. Want uh, ik zal t, zonder in detail te gaan, uh, zo'n veld moet aangelegd worden op een onderbouw. Dat is ongeveer 50 centimeter wat ontgraven moet worden met de systemen en zand en alles moet opgebouwd worden. En daar ligt die prijs. Dat kan in een zandgebied is dat veel goedkoper dan in een kleigebied bijvoorbeeld. Dus dat zijn prijzen die variëren. Van, nou, dat van links naar rechts, van 300.000 tot 500.000 euro bijvoorbeeld, kan dat variëren. Dus ja. dat is een hele grote marge. Maar de mat zelf die daar komt, die is in principe even duur. Nee, ook daar zitten wisselingen oh, in. Dus okay. daar zitten ook allerlei systemen in. Daar zitten goedkopere restandesystemen, daar zitten nieuwe systemen in. We maken geweven systemen op dit moment, kunstgas in, in, in, in een weef, in, in de geweven procesuitvoering... Die zijn weer, wat prijs betreft, een hele andere grootheid dan de, dan de goedkopere ja. velden. Dus er is ook een hoop veranderd, natuurlijk. Ja, ja. Vroeger kreeg je de enorme schaafwonden zo op je benen. Dat ja. is tegenwoordig helemaal niet meer Nee, tot. dat is eigenlijk niet meer, dat is nauwelijks meer aan de orde. Zeker met de nieuwe generatie kunstgrasvelden die nu gemaakt worden. Heb je het maken van een sliding wat gewoon kan. Uh, huidirritaties of schaafwonden komen eigenlijk niet meer voor. Dus dat is allemaal. Uh, dat is eigenlijk, we ja. dat tot verleden. Klopt. Ik zei het al, Herakles is ermee begonnen. Uh, niet voor niks, want Tenkaat was, uh, dacht ik, de sponsor ook hè, van, uh, van ja. Herakles. Dus ja. het was een mooi proefproject uh, daar. Ja, dat zeker. Herakles is een van de eerste velden in de, eerste, in de Eredivisie, of de eerste club in de Eredivisie, die op kunstgas overgegaan is. Uh, daar is Tenkaat de sponsor van, dat klopt. Inmiddels is ook vorig jaar Snolle uh, is overgegaan ja. op, uh, op kunstgas. En de verwachting is dat er nog meer eredivisionisten zijn... die je ook op kunstgras ja. over zullen gaan. Maar dat veld daar in Omlo, dat is intussen alweer uh, keer veranderd. Ja, natuurlijk. dat is een aantal keer vervangen. Dan ligt vorig jaar in de zomer, is er weer een nieuw veld opgelegd. Um, dus dat wordt, uh, ja, na de, na de levensduur van het veld... Uh, komt er weer een nieuw veld te liggen. Ja. Ik, ik kom zo meteen bij je terug, even naar de telefoon. Daar is Gert-Jan van Beek, de huidige coach van AZ. Uh, Gert-Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Net klaar met de training. En uh, betrokken ook toen bij de aanleg van dat veld in Hera, uh, bij Heraklessen... Ja, toen was de kaart trouwens nog geen sponsor, die zijn geworden toen wij dat kunstgrasveld hebben laten aanleggen door, door de Kater. Oké, okay. maar jij leek me nou echt zo'n voetballer die, uh, nou ja, die ja. inderdaad houdt van modder en, en, en pollen om je oren en, en niet van zo'n kunstgrasveld. Ja, maar toen was ik speler en uh, ik ben nu <laughs> trainer. Uh, dat kun je niet met elkaar vergelijken. <laughs> wat, ja, wat, wat is het verschil dan? Nou, als voetballer dan heb je uh, een, een, een bepaalde kwaliteiten om, om, het, uh, om, om, de, om de top te halen. Nou, de top heb ik niet gehaald. Uh, ik was een, een modale eerste, er, Eredivisievoetballer en een, uh, en een redelijke Eerste, eerste Divisievoetballer. En ik moest het hebben van, van strijden, mentaliteit en, uh, en niet van mijn techniek. En, uh, maar op zo'n veld worden er wel hoge eisen gesteld dan, dan aan je technische vaardigheden. Een, een kunstgrasveld, daar moet je gewoon technisch begaafder voor zijn dan op een uh, gewoon grasveld. Ja, nou, maar het is ook wel zo dat een, dat een, dat een kunstgasveld daar ook toe uitnodigt. Hè? Dus je kunt ook beter je techniek trainen. En uh, is ook beter trainbaar en onder alle omstandigheden. Dus dat is het grote voordeel van voor kunstgas. We hoorden Raabhorst net zeggen dat de kunstgasvelden van nu een stuk beter zijn dan van toen. Is dat ook jouw ervaring? Nee. Nou, je, je, je moet uh, een groot onderscheid maken. En uh, zodra het ook het komt tot een... een uh, uh, in, ...in de Hyperleague tot een uh, totale uh, overname van, door kunstgas... ...dan vind ik dat ze met een certificering moeten gaan werken... ...want er is een groot onderscheid hè, uh, tussen, tussen kunstgasvelden... ...en in die tijd dat wij het niet aanleggen... ...ik kan je ook een veld aanleggen, maar die was heel goedkoper... ...maar die was ook minder van kwaliteit. En Ik denk dat je als ten in zijn zijnde zeker uh, op het hoogste niveau moet, moet bewaken... ...dat die kwaliteit goed blijft. En uh, Ik zei al, er is grote, grote kwaliteitsverschillen in kunstgas... ...en uh, dat zou jammer zijn... Uh, dat daarin wedstrijden uh, toch uh, beslist gaan worden... door, door ondeugelijke velden ja. en versiers uh, gaan ontstaan. Wat leg eens uit hoe dat ging <coughs> toen uh, Herakles ermee begon. Dat, ik weet nog wel, daar was toen best discussie over. Want uh, die andere ploegen zeiden... ja, dat is eigenlijk een beetje oneerlijk. Zij spelen er elke week op en zijn eraan gewend. En uh, ja, wij komen één keer in het jaar daar langs. En, en uh, zijn we dus in het nadeel? Ja, dat klopt wel. Als jij, uh, zoals jij ook op een gegeven moment deden... Uh, gewoon alle dagen op kunstgas traint... is de, de, de, de overgang van kunstgas naar, naar, naar gewoon veld... Is, is minder uh, problematisch als de omgang van uh, uh, het veld, veldgas, natuurgas naar kunstgas. Dat klopt. Ja. Is het iets voor de Eredivisie om allemaal over te gaan op kunstgas en dan ook allemaal hetzelfde veld bewijzen van? Uh, nee, dat vind ik niet. Uh, mits, en daar zet ik dus wel een kanttekening bij, mits jij in staat bent om 7, 8 maanden per jaar een goed uh, natuurgasveld uh, op de mat te kunnen leggen nou, uh, AZ kan dat, uh, Feyenoord kan dat, uh, uh, PSV kan dat, uh, Ajax kan dat. Maar er zijn ook clubs die dat niet kunnen. En als je de afgelopen jaren zag bij GVV die in Eredivis uitkwam, uh -huh. of bij een club als NRC, ja, daar, daar, daar, daar, daar is het echt baren dat je daarna de winterstop moet gaan voetballen. Want daar, uh, daar, daar staat geen gras meer. Ja, en, en, en dan moet je ook meer geld uitgeven aan, aan onderhoud en, en, uh, en, uh, en, en zorgen dat er uh, groei erin blijft. En want wij hebben hier ook uh, van die zonnecollectoren boven het veld staan en dergelijke. Of je, of je moet gewoon overgaan op kunstgras, ja. want ja, euh, als je zeven maanden per, per jaar op een slecht veld speelt, euh, en je, en je, en je, ja, dat is, vind ik eerlijk, heel onwaardig. Ja. Wat hebben jullie eigenlijk nu in Alkmaar liggen? We hebben Grassmaster. dus we hebben een, een, een product waarin wat vezels er doorheen zijn geweven, en daar zijn we zeer content mee. Dus dat is een mengvorm van gras, gewoon echt gras en, en kunstgras. Ja, ja, ja, ja, Nou is er uh, een tijdje terug een onderzoek gedaan onder de voetballers. Ik geloof uh, ruim 500 hebben daar meegedaan en dan uh, ruim 90% zegt van nee, hey, geef ons toch maar gewoon een normaal grasveld. Ja, om, om, als, ik kan mij voorstellen dat als uh, voetballers bij, bij AZ komen te voetballen, dat ze liever kiezen voor natuurgras. Want dat heeft toch een, een bepaalde emotie. Dat heeft ook een, uh, op het moment dat het er bij ligt zoals het er bij ons bij ligt, heeft het een geweldige, geeft het een geweldige uh, kwaliteitsimpuls aan het voetbal. En alleen, ik zei al, de heleboel clubs zijn niet in staat om zeven maanden per jaar hetzelfde op, op niveau te houden. Nee, nee duidelijk. Um, goed, dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. gert Verbeek, de huidige coach van ja. AZ, is ook alweer begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Ik praat nog even door met Tom Rapors van Tenkaten. Het bedrijf dus dat hij kunstgasvelden legt. Ik zat ook tegelijk te denken aan de terreinknecht, is die straks ook overbodig? Hoor? <laughs> die, is niet, uh, die is niet overbodig. Want ook met een kunstgasveld, uh, vaak wordt er gedacht... Nou, je legt een kunstgasveld aan en dan ben je klaar, hè? daar doe je niks meer aan. Dat is niet de realiteit. Dus je moet wel dat veld onderhouden, op een hele andere methodiek... dan dat je dat natuurlijk met een natuurgasveld doet. Maar dat veld moet dagelijks onderhouden worden. Daar geldt ook groot onderhoud, daar heb je klein onderhoud... daar heeft een, terreink, een terreinknecht in principe nog steeds de handen vol ja. aan... Maar dat zijn andere werkzaamheden die gedaan moeten worden. Uh -huh. En u hebt net verteld over die ontwikkelingen, hoe dat jaren geleden was en nu. Uh, het kan natuurlijk nog veel beter. Wat is dan de toekomst? Nou ja, de toekomst, en dat haakt een beetje aan wat Gertjan net zegt, is dat je. Um, je probeert als fabrikant probeer natuurlijk een veld te maken wat zo dicht mogelijk tegen natuurgas aankomt. En dat is de hele uitdaging die je hebt. Wat, wat voor ons in, die, in, in de kunstgasindustrie ligt, wat voetbal betreft. Je moet zo dicht mogelijk bijkomen. En dat doen we ook, dat proberen we ook. Dus we hebben niet, wij zeggen niet we maken iets en dat is goed voor de voetballers. Wij draaien het om, luisteren naar de voetballer, luisteren naar van Beek, en zeggen hoe gaan we dat maken? Hoe kun je dat maken? En hoe kun je een mat maken die gewoon zo dicht mogelijk richting Natuurgras komt? Ja. Want u, u, u, u kent ook dat onderzoek van de voetballers. Uh, dat, dat percentage moet dus naar beneden. Dat percentage moet naar beneden. Ja. Dat kunnen we alleen maar doen door dit soort velden. Hè. Wij maken nu een geweven mat, polletjes, polletjes, structuur waar de voetballer mee in zijn, met zijn schoenen in de mat kan staan. In het verleden stond je al met je voetbalschoenen op de mat. Nu sta je erin. Kun je sliding maken. Je kunt versnellen. Je kunt, uh, je kunt eigenlijk alles wat je op een heel goed natuurveld wil ja. kunnen doen. En dat is onze uitdaging. Daar ligt onze uitdaging ook naar de toekomst. Zeg, als die techneuten allemaal weer wat nieuws hebben... Dacht, test u dat dan zelf uit op een, op een stukje grond? Dat ja. Even een sliding maken? Zo? Ja, ja, nou, zo, Letterlijk, zo gaat het. Ja, ja. Zo gaat het. We ja. verzinnen het, we denken het zelf uit. We luisteren naar de voetballen, we luisteren naar de trainers... en gaan dan denken hoe kun je je productieprocessen aanpassen... om zo'n mat te kunnen maken. En dan gaan we het zelf uittesten ja. op eigen bedrijventerrein... Met voetballers, met trainers. Want die spelen we alleen nog maar op kunstgras, denkt u? Uh, ik denk dat dat, uh, op, op, op, dat gaat sneller dan dat we, dat we een aantal jaren geleden gedacht hadden dat het zou gaan. Kijk dat is misschien een politiek antwoord, <laughs> maar dat is wel de reden. Ja, ja, als het zo is, dan doet u goede zaken in ieder geval. Ja. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Uh, dank voor het gesprek hier, Ton Rappers. Hij is directeur van uh, de afdeling gras. Uh, kunstgras dan weliswaar te verstaan. Van uh, Ten Katen. Dank u wel. In de praktijk de lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, de eerste rijders die hebben vandaag hun rondjes gereden... op het circuit van Drenthe om te oefenen voor de Dutch TT. Komende zaterdag is die. De toekomst van deze wedstrijd in Nederland is niet gegarandeerd. Er zijn namelijk kapers op de kust. En het circuit zal veel moeten doen om zo'n grote wedstrijd te behouden. Maarten Bleumers, onze verslaggever, ging vanmorgen de baan op... met twee van de vele vrijwilligers die de komende dagen de vlaggen zwaaien. Alle vlagporten bezet. De gele vlagtonen plus... De blauwe vlag plus het pasnummer in de rijrichting getoond. Dat is uh, de inspectieronde van de GP. En dan uh, hebben wij de blauwe vlag nu te tonen. Dus nu mag de blauwe, groene niet. Het kan ook zijn dat er twee vlaggen zijn. Maar dat is, dat is de eerste check zo vlak dat voordat eerste... het echt van start gaat? Yes. yes. Ja. Is, is dat ook een beetje gewoon uh, dat ze dat doorgeven... en dat ze kijken of jullie een beetje alert zijn dat ze dat wisselen? Alsjeblieft, dankjewel. Ja, daar gaat het. Ik ben uh, Freddy Jansen en ik kom met Gees... En ik ben Harry Janssen en ik kom uit Emmen. Dat is Janssen en Janssen. Ja, Janssen en toep... Janssen zijn op stap. Ja, Janssen en Janssen ja, op de t circuit En uh, de overkant van de, de trek is de GT-bocht. GT-bocht. Precies. Waar het op het laatste moment nog even gaat gebeuren. Hè? Ja. Ja, hier valt meestal de beslissing. Kijk, een beetje adrenaline van in je lichaam. Hè. Moet je de hele dag opteren, het zijn lange dagen natuurlijk. Dit is de 83e editie van de Dutch TT in Assen. En er komen er zeker nog twee. Maar de toekomst daarna is lang niet meer zo vanzelfsprekend... als we het misschien wel denken. Ik merkte dat ook aan John, de vrachtwagenchauffeur van het Yamaha-team. Het team van Valentino Rossi, onder andere. Wat ik wel het gevoel heb met Assen, is dat... Uh... Nou, dan kom je aanrijden, en zie je een spandoekje. De TT van Assen, die en die datum. Daar blijft het bij. Dat gevoel heb ik. Het is... Ik heb het anders gezegd. Ik heb het idee dat... De organisatie denkt dat dit product zichzelf verkoopt. Iedereen die lijkt heel positief dat het contract verlengd wordt. Ik ken de instant... Maar gaat daar bijna van uit. En is dat de Valko? Dat denk ik wel. Ja. Ik heb geruchten gehoord over een circuit wat aangelegd zou kunnen worden hier gelijk over de grens. Uh, ja, Assen staat al, ik weet niet hoeveel jaren op de kalender. Dat zal best. Maar het kan zo in één keer anders. Ik ben Peter Oosterbaan en ik ben uh, sinds 12 jaar directeur van TTC Circuit Assen. Brazilië, Rusland, India, China, dat zijn opkomende economieën, groeien snel. En die willen allemaal graag Grand Prix op hun kalender hebben. Als je veel geld kunt inbrengen, eh, dan kun je een, een, een Grand Prix kopen. Ja. Eh. Hoe gaat u daarvoor zorgen? Nou, uh, door aan uh, die TT meer leuke activiteiten te koppelen, bijvoorbeeld een ballonvaart. Er komt er zaterdag komende er f 16s overheen uh, vliegen. Dus het evenement ook breder neerzetten. Maar uiteindelijk is geld natuurlijk wel een hele belangrijke overheersende. Tot wanneer bent u verzekerd van de organisatie van de Titi? We hebben een contract nu tot en met 2016. Uh, het bestuur heeft gezegd van ja, we vinden dat eigenlijk toch een wat krappe basis. Ook als je wilt investeren moet je toch een wat ruimer perspectief hebben. En vandaar dat we nu in al in de ruimte in bespreking zijn om dat contract open te breken en te verlengen tot en met 2021. En wanneer wordt zoiets duidelijk? We willen daar eigenlijk toch wel dit jaar uitkomen. Dan zijn we er alle, met z'n allen een klein jaar mee bezig. Maar we hebben er echt alle vertrouwen in. Onze kansen. zullen we alles aan doen om een goed ja. resultaat te komen. Zeker. Lukt het? Lukt het? Ja, zeker lukt het. Ja. De auto's over het circuit met zwaailichten. Daar zitten de controleurs in en hier de mannen driftig aan het zwaaien. Ja, we doen ons best. Ja. Ja. De circuit inspectie is dus afgelopen inmiddels. En iedereen bedankt voor de medewerking. Een fijne dag toegewenst, we dames en heren. Nou, voor de start, jongens. We zijn helemaal ja, klaar voor, laten we maar beginnen. De eerste keer dat ik op deze post stond was met een training. Geen oorbescherming bij me. Nou ja, dan breekt aan. Er was een uh, programma-boekje erbij. Natte er trokjes maken en heel Uit <lacht> Je moet pas wat. Maar je houdt geen trommelvlies over hoor, dit, uh, dit geweld niet. Nee. Geen lekkere piep in de oren? Ja, behoorlijk. ja. Blijft toch alweer mooi, dat geluid. Morgen de laatste bijdrage van Maarten Bleumers. Vanaf het circuit van Drenthe dus in Assen. Teg gelegenheid van de Dutch TT kijkt hij daarmee achter de schermen... voor deze reportageserie in de praktijk. Zometeen is het Stand.nl de stelling... Nederland moet staatsbezittingen verkopen om bezuinigingen te voorkomen. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal, hier is Ewout de Jong.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 De 13-jarige jongen die in februari dood werd gevonden in Wassenaar is niet aangezet tot zelfmoord. Wel is hij flink gepest op school, concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. NS verdween begin februari na het rondbrengen van folders. Een dag later werd zijn lichaam gevonden in een bos. Er is geen sprake van een misdrijf, zegt het OM.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 Nederlandse onderzoekers hebben een doorbraak bereikt in het onderzoek naar de stolling van bloed. In het speeksel van teken hebben ze een eiwit ontdekt dat naar verwachting leidt tot betere antistollingsmiddelen. De huidige werken wel, maar hebben vaak forse bijwerkingen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, Wijn Er Zijn er al problemen op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn? Tussen Badmen en Deventer staat 8 kilometer fiede. Is er namelijk een vrachtwagen met aanhanger geschaard? Drie rijstroken zijn dicht. Je kunt er net langs. Op de A28 van Hogeveen naar Amersfoort, daar staat Voorzwolle Centrum 2 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dit is radio 1. NCRV stand.nl. Jurgen van den Berg. ABN AMRO, SNS Real, de hypotheekportefeuille van ING en aandelen Gasunie. Als het aan werkgeversvoorman Bernard Wientjes ligt, dan moeten ze allemaal in de verkoop. Wientjes vindt dat uh, we niet nog een keer weer 6 miljard euro moeten bezuinigen, zoals de Europese Commissie van ons vraagt. Want om dat bedrag te halen komen er weer lastenverzwaringen aan, zegt hij. En dat is funest voor de economie. Hij legde het vanmorgen uit in de Volkshand en ook in de, via de telefoon in het Radio 1 Journaal. Maar dan betekent dat je waarschijnlijk de 6 miljard niet haalt als je geen lastenverhoging doet. Ja, dat is dan maar zo. En ja. daarbij heb ik dan gezegd, ja, dat leidt natuurlijk tot een hogere staatsschuld. Dat is slecht, ook voor de, voor de generaties na ons. Ga dan die staatsschuld in ieder geval stabiliseren. Dat zijn dus uiteraard tijdelijke maatregelen. Door een aantal uh, eigendommen van de overheid, die ze eigenlijk nooit gewild hebben... maar in de crisis bij een komen zijn zoals aandelen van banken om die te gaan verkopen. Ja. Is het een goed idee om nu staatsbezittingen te verkopen... om 6 miljard aan bezuinigingen te voorkomen... of is dit geen structurele oplossing om het begrotingskort te dichten? Ik ga erover praten met Onno Ruding, voormalig minister van Financiën... oud-voorzitter van het IMF. Meneer Ruding, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U kent intussen het klappen van de zweep. Kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. Zo te horen heeft Wientjes een economische opleiding genoten... aan het Ibn Galdon college uh, Nee, zo erg is het niet. Nee. Het tafelsilver blijft mooi in de kast. Uh, nee...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 Ik ben het oneens met de, met de stelling. Je moet twee elementen in die stelling splitsen. Het eerste is, Nederland moet staatsbezittingen verkopen. Ja, dat is voor mij bespreekbaar. Dat zijn tijdelijke bezittingen geworden hè, in die rampjaren 2008. Vooral van banken, ABN AMRO en meer recent SNS Reaal. En dat moet tijdelijk zijn. En de staat mag die best verkopen, maar ik waarschuw... Dat kan alleen geleidelijk, anders verziek je de financiële markt... en doe je de belastingbetaler tekort. Dus dat kan een keer uh, gebeuren, ooit, zegt u. Maar ja. je moet het niet nu doen om de bezuinigingen te voorkomen. Nee, dat is mijn tweede punt. Dat is het tweede deel van die stelling, daar ben ik het niet mee eens. He. Ten einde staat er he, bezuinigingen te, te voorkomen. Um, dat is appels en peren vergelijken. En ik vind met alle vriendschap voor Bernhard Wintjes dat hij zichzelf tegenspreekt in het artikel in de Volkskrant. Want hij zegt eerst... Um, ja, het is nodig dat de staatsschuld wordt verlaagd. He, die tijdelijke verhoging van de staatsschuld van een paar jaar geleden door die aankoop van banken, dat moet um, um, weer ongedaan worden gemaakt. Maar daarna zegt hij, en daar gaat het om, um, nee, je mag de staatsschuld, um, die moet toch niet verlaagd worden, want die aanwending van die verkoper van de tafel zilver, uh, die dienen eigenlijk ter voorkoming van additionele bezuinigingen, die beruchte 6 miljard. Ja. En dan zeg ik, ja, dat betekent dat je dus het probleem niet oplost voor de, voor de schatkist. Dan gaan de overheidsuitgaven die toch uit de hand lopen, die gaan niet omlaag. En bovendien, hij wil met een eenmalige transactie, hè, verkopen van, van tafel zilver van de staat, een, een, een, een, ja, een blijvend effect eh, bereiken, maar dat lukt niet. Want als je gaat bezuinigen, dan loopt het ook de volgende jaren door. Dus ik vind het eerlijk gezegd goed bedoeld, maar het is een losse vlodder. Ja. Toch, uh, uh, ik herinner me Cyprus onlangs nog, maar ook Griekenland. Werd het werd toch ook gedwongen om staatsbezittingen te verkopen? Ja, dat is een goed punt, maar dat is een hele andere situatie. Nederland heeft problemen, maar we zitten gelukkig niet in, in, in de ellende van, van Griekenland en Cyprus. Dat waren landen met een onhoudbare staatsschuld. En begrotingstekort, en ook een onhoudbare betalingsbalanstekort. En uh, ja, dan moet je uh, activa verkopen. Maar tegelijk moesten zij ook en moeten zij ook grote bezuinigingen verrichten. Onze situatie is wat dat betreft niet zo dramatisch. Dus die vergelijking gaat voor mij niet op. Uh, is het zo dat Wientjes onderschat het belang van een goed gevulde schatkist? Nee, dat geloof ik niet. Want het is een heel serieuze man. En, en terecht. Um, alleen hij, hij waarschuwt tegen uh, voor Nederland, tegen Japanse toestanden. Daar heeft hij gelijk in. De Japanners hebben twintig jaar, onbeleefd gezegd... helemaal niks gedaan aan de structurele hervormingen van hun economie. Zijn nu eindelijk daarmee begonnen. En Wintjes die um, slaat zich op de brede borst en zegt... ja, er is zoveel aan gebeurd in Nederland... of gaat er gebeuren met die hervormingen van het Sociaal Akkoord... waar hij natuurlijk bij betrokken is, samen met de vakbonden. Ja. Maar daar ben ik niet zoveel onder de indruk... van. het Sociaal Akkoord het is een volkomen uitgekleed... Regeerakkoorden, de hervormingen zijn er, en die juich ik toe, maar veel te beperkt. Dus, um, mijn advies zou zijn: wil je de groei herstellen van Nederland, dat wil natuurlijk Windjes ook terecht, dan zul je meer hervormingen moeten plegen. En dan kun je daarmee ook in Brussel aankomen. Maar wat hij voorstelt, is, uh, is te slap. Nou, Enige idee waarom hij er dan nu toch mee komt? Nou, het is heel begrijpelijk dat hij oplossingen probeert te zoeken, want natuurlijk uh, zijn leden. He, daar zijn ook veel, veel uh, werkgevers bij, in het MKB met ja. name. En die zitten er, staan er heel slecht voor. Ja. Dat is een feit. En uh, waar hij bang voor is, dat heeft hij ook terecht gezegd. En u citeert dat net in dat uh, radiointerview. Dat hij wil geen verdere lastenverzwaringen En daar heeft Wintjes gelijk in. Wintjes en ik willen denk ik allebei dat de maatregelen, die beruchte 6 miljard euro van de overheid, die ze hebben aangekondigd, dat die de vorm aannemen van verminderingen van overheidsuitgaven... die nog steeds, met name in de zorg, fors uit de kraalboer ja, lopen. Ja. Want hij, hij is bang voor lastenverzwaringen. En, en ja, goed, er was geloof ik gisteren in de CETI uitgelekt. Euh, vanuit het kabinet al weer tegengesproken. en zegt van ja, we zijn er nog steeds mee bezig. Maar als, je, als dat het wordt, dan, dan zie je inderdaad dat het die kant op gaat. Hè, dat de lasten toch weer verzwaard worden. Um, nou, dat vrees ik ten dele ook, maar... Ik heb ook gelezen en gehoord in de media dat het kabinet denkt op een bepaalde punten aan verdere aanpak van de, van de overheidsuitgaven. En terecht, en met name in de zorg ja. en ook, ook in de sociale sociale zaken. Maar ik vrees ook dat ze een deel gaan oplossen via verdere lastenverzwaring. Hoewel ze hebben gezegd dat de BTW niet verder mag worden verhoogd. Ik ben het eens met het niet verhogen de BTW. Maar ik wil graag zien meer actie op het terrein van de nog steeds stijgende overheidsuitgaven. Ja. Um, nou ja, de, de reacties zijn er natuurlijk ook al. We hebben minister Asje gehoord van Sociale Zaken. Die zegt uh, ja, ik, ik, ik vind het geen goed idee. Uh, Klaas Knot, de directeur van de Nederlandse Bank, uh, zelf verhaal. En ja, u sluit zich daar eigenlijk bij aan. Hè? Nou ja, in die zin, ik vind het principieel wel een goed idee van Wintjes, dat je terzijde tijd geleidelijk, dat kan nooit nooit nooit direct en abrupt, eh, allerlei staatsactiva eh, belangen in die banken, gaat verkopen. Want die zijn bedoeld als tijdelijk. Alleen, dat is nu nog niet het goede moment. De banken staan nog niet voldoende sterk voor. En bovendien, dat, moet, dat kun je niet direct doen. Want dan haal je een veel te lage prijs Um, dus uh, nu niet verkopen, daar ben ik het mee eens... maar in principe wel verkopen in de komende jaren. Ja. Ja, hij, hij zit ook denk ik met de handen in het haar... en denkt van ja, ik moet, ik moet, uh, ik moet iets, maar we, we moeten iets met z'n allen... want uh, hij zegt ook, uh, uh, hij, had, hij had het ook over een doorgedraaid systeem... Hè, de oude aanpak van de crisis werkt in zijn ogen niet meer, zegt hij. Herkent u dat? Uh, dat herken ik wel, en ik, ik herken ook zijn zorgen... Maar dan is mijn antwoord, dan moeten toch de sociale partners in ons geliefde poldermodel bereiken een, een groter effect wat betreft hervormingen. En ik ben toch teleurgesteld dat door het dwarsliggen van de vakbonden, een paar maanden geleden, dat sociale akkoord, wat op zich wenselijk is, veel te slap is uitgepakt. En het is duidelijk dat, dat Wientjes zelf meer had gewild, maar dat zat er niet in. En ja, daar heeft hij wel zelf bij gezeten. Nou, hè? Daar had hij dus uh, ver van zich af moeten bijten misschien. Ja, het is niet gemakkelijk, hè? Uh, dat weet ik. Maar um, ja, daar komt het wel op neer, ja. ja. ja. Um, u, u hebt zelf natuurlijk aan, aan, aan de knoppen gezeten in, in de jaren tachtig ook. Ook een, een periode van crisis. Hebt u zelf ooit overwogen om, om, om dit te doen? Staatsbezittingen verkopen? Jazeker. Um, in mijn tijd, het kabinet Lubbers um, 1 en 2... Um, zijn wij, meervoud, uh, heel actief geweest... in wat heette toen hè, privatiseringen en staats. Uh, de, Verkopen van staatsdeelnemingen. Maar een aantal. En wel alleen als de markt goed is. Bijvoorbeeld hè, een groot pakket de DSM, eh, staatsmijnen. Ik heb ook de Postbank toen uiteindelijk naar de markt gebracht. Dat is allemaal goed gegaan. Maar dat moet je doen geleidelijk als de markt goed is. En bovendien moet je dat benutten. voor het verminderen van de staatsschuld. die ook toen te hoog was. Ja. En niet, niet om, daarmee, om, om, om daarmee alle tijdelijke uitgaven van de overheid te financieren. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, het is juist goed om die genationaliseerde banken nog eventjes in staatshanden te houden. Want zo kunnen we voorkomen dat die banken weer te grote risico's gaan nemen. <laughs> um, ja, als je terecht, hoor, terecht wilt voorkomen dat banken weer blunders gaan maken en te grote risico's gaan nemen. Zoals u zegt, dan is dit denk ik het, het vasthouden bij in staatshanden niet, niet de oplossing. Nee, je moet dat op een andere manier oplossen door bijvoorbeeld met name... Veel hogere uh, um, kapitaaleisen te stellen aan banken. En daar is men mee bezig. En om veel meer scherper toezicht te houden op banken en dergelijke. Dat is veel belangrijker dan de vraag of het in handen is van de staat of van uh, andere ja. aandeelhouders. Want u bent, dat was een van de keuzes, hè. u bent niet voor een, een. Want ik geloof dat Samsom dat wel eens geopend heeft. om gewoon een, een permanente staatsbank te hebben. Daar bent u niet voor? Nee, daar ben ik zeker niet voor. Dat zou uh, uh, dom zijn. Bovendien, uh, dat zou ook, ook problemen niet oplossen. Uh, nee, dat lijkt me niet de oplossing. Nee. nee. Um, ja, 6 miljard aan bezuinigingen. We moeten nog allemaal horen dus hoe dat dan uh, uiteindelijk ingevuld gaat worden. Uh, kan dat eigenlijk nog? Want Wintjes zegt ook: het kan eigenlijk gewoon niet meer. Oh, dat kan best. Maar uh, ik denk niet dat Wintjes zegt dat het niet kan. Maar hij is bezorgd dat het wordt ingevuld. Daar hadden we het net over. Ja. Door lastenverzwaringen. Maar als Wintjes zou horen dat, er, uh, dat dat gebeurt via bepaalde. Uh, additionele maatregelen in de uitgaven bij de overheid. En ik garandeer u met mijn ervaring dat dat echt nog heel goed kan... vooral daar waar de uitgaven zo enorm zijn gestegen, overheidsuitgaven. De zorg bijvoorbeeld. Ja, ik, ja. ja vooral de zorg en ten dele ook op andere terreinen. En je moet natuurlijk niet, ik denk niet het onderwijs aanpakken. Want daar zijn uitgaven echt nodig. Je moet voldoende blijven doen voor, voor innovatie en onderzoek en dergelijke. Dat heb je nodig voor de economische groei. Je moet het selectief doen en natuurlijk niet over de hele linie. Nee. En dan die, die werkloosheid komt er dan nog eens een keer bij. Hè? Uh, ja, wat, wat kan je daar dan nog aan doen om dat tegen te gaan? Ja, dat is heel ernstig, inderdaad. Daar zijn we het denk ik over eens. Uh, ernstig dat die stijgt, maar daar was het toch voor nodig... dat er een, een stevig sociaal akkoord zou komen... die dat toch ook diende tot verhoging van de economische groei... en ook vermindering van de werkeloosheid. En ik vind het sociaal akkoord wel erg slap... en ik ben bang dat dat wel wat, maar niet voldoende helpt... om die werkeloosheid omlaag te brengen. Ja. Meneer Ruding, we gaan naar de bellers... en ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Iemand hier nog even op onze site uh, zegt een heel goed idee... en die wil zelfs de gouden koets uh, gaan verkopen... Uh, dat helpt ook allemaal mee, zegt hij. We hoeven minder te bezuinigen. Ja, het is een idee. Uh, we gaan kijken wat uh, de luisteraars vinden. Nederland moet staatsbezittingen verkopen om bezuinigingen te voorkomen. Daar hebben we hebben bijna duizend uh, mensen gestemd. 46% is het eens met de stelling. 54% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Dag Jurgen met Patrick Momen uit Humorgestel. Um, ja, ben ik het eens, ben ik het oneens, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is weer een zoveelste proefballonnetje wat ze oplaten natuurlijk. Want... Er moet rust komen in die, in die economie. En wat dit kabinet doet is alleen maar onrust zaaien. Te beginnen met, met uh, 6 miljard bezuinigen. Vervolgens moet er niks bezuinigd worden om rust te scheppen. Tenminste eerst 4 miljard, dan rust. Ja. Door niet te bezuinigen, vervolgens 6 miljard, 8 miljard en nou weer dit. Ja, Ze weten het gewoon niet meer, denk ik. Ja. Weet jij het nog? Nee, ik weet het eigenlijk zelf ook <laughs> niet meer. Ik denk dat er gewoon rust moet komen en dat je moet gaan investeren. Sowieso in onderwijs en heel veel andere dingen, denk ik, ook in de zorg... Want die wordt natuurlijk heel erg belangrijk. Maar verder is ja, het is volgens mij gewoon een proefballonje. Omdat ze, ze weten het gewoon niet meer nou, nee. Dankjewel. Dank je wel. goedemiddag. Hallo. Hallo, met wie? Nee, ik ben met Jan Meijenhuis. Dag Jan. Uh, nou, ik ben het ook niet eens met de stelling. Ik vind het heel raar. Volgens mij hebben we al onze tafelsilvers uh, al verkocht. Uh, ik herinner me nog een provincie die 14 miljard gekregen heeft... voor een uh, energiemaatschappij. En ik ben van mening, laat het eerst dat soort geld maar eens ophalen... Maar ik vind het heel raar dat al dat soort overheidsinstellingen als provincies miljarden beheren. Ik herinner me ook nog een, in, in, in, in uh, Noord-Holland een gemeente of een provincie die met 80 miljoen uh, verloren heeft bij iSafe. Al dat soort beleggingen uh, en beleggingsclubjes, dat is allemaal onnodig. Rol al dat geld maar eens af, haal dat uh, gemeenschapsgeld maar eens terug naar Den Haag. En dan kun je daar snelle bezuinigingen die ze nu uh, moeten doen, die kun je voorkomen. En uiteindelijk, uh, wat ik ook meneer Asje hoorde zeggen... Uh, is het helemaal niet nodig om uh, dure bezuinigingen uh, nu weer voor te leggen van 6 miljard. Omdat het geld al lang uh, onder de mensen, uh, en, of onder de provincies en dergelijke, uh, al aanwezig is. Uh, Oké, okay, dankjewel. Neem me die stand.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag, met René van der Meer. Ik vind je moet gewoon alles verkopen. Alles. en dan Ja, alles verkopen, maar dan alleen aan Nederlanders. En het liefst gewoon particulieren. Want ik betaal nou aan alle kanten mee, want ik zit er toch al in... Met elke keer met deze regering dat Btw alles omhoog gaat. En dan in feite alle rotsen bij elkaar gooien. Dat geef je aan de Nederlandse bank. En de Nederlandse bank doet een emissie. En dan noem je het maar Steunfonds Nederland. Dan heb ik daar best nog een paar duizend uren voor over. En dan moet je dat tien jaar in feite vasthouden. En dan zie ik wel wat ik terugkrijg. Ja. En dan heb je voorlopig eens even rust. En je bent ook van het gezeur van Brussel af. Want er is best wel wat geld onder de mensen... Maar maar we durven het niet meer op een spaarrekening, krijg je niks, je krijgt toch niks. Dus laten we dan maar een keer gewoon, net als een nationale loterij, erin gooien in de pot. En dat die pot niet naar het buitenland gaat. Dat je ja. niet die, wow. uh, die markten krijgt, dat we weer uh, treinen uit Italië nemen en dat en dat. Dat die pot gewoon bij de burger blijft. Alleen aan Nederlanders verkopen. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Met de half mei, want goedemiddag. Ja, ik, eigenlijk we hebben we tafel tafelzilver al verkocht met het uh, binnengaan van de Monetaire Unie. Dat, uh, dat, uh, dat wil ik wel even stellen. Maar uh, terug te komen op de stelling, meneer Rudink heeft natuurlijk voorkomen gelijk. Die banken moeten op een gegeven moment van de hand gedaan worden, maar, maar niet nu. Dat is heel duidelijk. Het, het, het punt is, uh, begin nou eens met fraudebestrijding. Daar, daar schijnt miljarden op te halen te zijn. En het rondpompen van geld, dat zijn allemaal punten. Dat, dat, als je daar nou eens aandacht aan gaat besteden, dan, dan kan je dat tafelzilver even vergeten. We even, hè. Je straks, behalve dat je op een bij, het ga je ook nog met stokjes eten. Dat, dat, dat, dat zijn allemaal van die, van die, van die, van die idiote dingen waar ze, waar ze momenteel mee aankomen. Je moet dit soort dingen niet doen. Je moet gewoon, en als die banken trouwens, als het weer misgaat... Gaan wij dan weer uh, die, die, die, met zoveel miljarden die banken steunen. Ja. En dat is, dat is nogmaals, dat is het ene gat dempen met het andere. Dat, ja. Dit soort zaken moet je die doen. Je moet gaan besturen. Daar zijn ze ook voor gekozen. Ja, ja gekozen. Ik heb dit, dit, uh, deze regering al, al minst gekozen. Ja, u, voor één van de partijen hebt u toch wel gekozen? Ja, ik heb de, dat, voor, dat voorlopig voor de laatste keer. Ik heb de VVD heb ik gekozen. En, en dat is uh, sinds dat doe ik al mijn leven lang. En dat is denk ik nu even de laatste ja, keer geweest. Nee. Maar, ja, ja dat, uh, dat mag wel even gezegd worden. Ja. Dat ze, ze hebben het even verbruikt en uh, ik hoop dat, dat, uh, dat ze dat goed tot ze doordringt. Ja. Ik heb het idee dat dat nog niet doorgedrongen nee, nee. is. Maar goed, dat zien we in de komende verkiezingen. En ja, ja. voor de rest uh, denk ik uh, nogmaals, uh, uh, meneer Ruding heeft uh, volkomen gelijk ja, ja. en met dank aan de heer Wilders, de tijd, die dat vorige kabinet heeft laten ploffen. En dat is ik, Hij is eigenlijk nog de hoofdschuldige ja, van het Ja, nou, nou, laat hij het niet horen, want hij denkt dat hij overal de schuld van krijgt. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Gerrit Jong. Ik hang tussen de stellingen in, eens en oneens. Uh, ik ben het ermee mee eens, omdat ik zeg van... Uh, als ik luister naar meneer Zalm, is ABN AMRO gezond genoeg... om de beursgang te gaan maken volgend jaar. Dus die kunnen we verkopen, daar kunnen we vanaf. Met de nieuwe regels die er aankomen, hoeven we niet meer bang te zijn... dat we straks weer als belastingbetaler daarvoor opdraaien. Daar komen nieuwe regels voor. Maar aan de andere kant, vind ik, ga het eerst maar eens halen... bij de hoogste regionen. Nu worden steeds worden die burger gepakt... En ik hoor meneer Samson gisteren ook praten over wij. Nee, meneer Samson heeft het, als hij spreekt over wij, dan heeft hij het over de burger. Dan heeft hij het over ons mogen betalen, wij mogen betalen. Maar ik vind dat meneer Samson ook wel zo langzamerhand de is. Een keer aan de rest van de kabinetsleden mogen ook zo'n keer hun portemonnee trekken. En zeggen in het kader van solidariteit, wij gaan een bepaald percentage van ons loon inleveren. Ja. En als we de fraude en dergelijke aanpakken en daar wat mee gaan doen en dat terughalen dan zijn we al een hele eind verder. Nou. En dan hoef je niet wederom die burger verder uit te kleden. Duidelijk. Want verder als dat we nu uitgekleed zijn, dat kan volgens mij niet meer. Dank u wel, StampertNL. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Ik spreek met de Vries, Ik ben tegen de stelling. En ik heb een paar korte opmerkingen naar de heer Ruding toe. Want de heer Ruding had het over Japan. En die uh, zijn ook veel te laat begonnen met het hervormingen en zo. Maar de Japan is wel gaan investeren. En dat mis ik steeds in de, in, in, in, in de nieuwe discussie. Bovendien heeft de ING, ING bij mij weten, heeft hij aangeboden aan de staat om versneld af te lossen. En dat werd geweigerd. Dus dat geld loop je ook alweer mis. Ja. Dus uh, ja, en ik vind ook als je dus. Uh, het, is, het pakt het werkelijke probleem niet aan. Want het midden- en kleinbedrijf, dat, dat zie je zachtjes, maar zeker een, een, een, een, een, een zeg maar zachte dood sterven. Ja. Terwijl de, de grote bedrijven min of meer uh, over de wetgeving gaan, ja. heb ik het idee. Ja. Ja. Uh, Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Met Van der Laar en Den Bos. Meneer Ruding heeft volkomen gelijk. Ik ben tegen deze stelling. De Nederlandse bank heeft onlangs een overzicht financiële stabiliteit uitgegeven. En we zitten met een negatief resultaat. We zitten met een deposito-financieringsgat van 442 miljard. En daarbij moet aangetekend worden dat er nogal wat slechte leningen zijn die oninbaar zijn te waarde van 7 miljard. En ik zou zeggen, in navolging van de heer Rudink... je moet die hele zorg fors reorganiseren... en de verzekeringsmaatschappijen meer macht geven. Dat scheelt een heleboel okay, uitgaven. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Wilbert Stijfbergen. Wilbert. Hallo. Um, het gaat volgens mij ook over een bedrijf als de PTT. Want die is ook geprivatiseerd. Mm -hmm. Het heet nou PostNL. Maar ja, de postmarkt, uh, het hele postsysteem, dat stort in elkaar. Want de kwaliteit van de postbezorging... Ik ben zelf postbode en postbezorger geweest. Ja, die, die holt uh, achteruit. Dus in die zin is dit een voorbeeld. Dat hadden ze niet moeten privatiseren. Eh, duidelijk. Uh, dankjewel, Wilbert. Uh, Stampert en goedemiddag. Goedemiddag met uh, René... Uh, we hebben nog heel veel goud in het buitenland zitten. Volgens mij kunnen we dat wel uh, kwijt aan iemand die daar belangstelling bij heeft. Maar, maar, maar waar, waar ligt het? Weet, weet iemand waar het ligt? Volgens mij ergens in New York. Ja. En, uh, Nederland ligt het ook al wel wat, volgens mij. Ik heb dat ook gelezen, ja, dat het ergens in New York... We, misschien werd Onno Ruding dat wel. Die heeft daar ook een tijd gezeten in New York. Uh, wie weet dat hij dat goud uh, even kan aanwijzen. Uh, het is een idee. Dat dacht ik. Dankjewel. Um, we gaan snel terug naar de oud-minister van Financiën... Uh, oud-voorzitter van het IMF. In die hoedanigheid was hij wel eens in New York. meneer Ruding, Is dat een idee, het goud uh, verkopen? <laughs> ja, ik hoorde <laughs> die vraag. Um, um, twee antwoorden. Uh, het goud verkopen, dat is in handen van de Nederlandse Bank. Niet, niet van de staat. Niet van het ministerie van Financiën. Maar de vraag zelf... Uh, nee, ten eerste is de goudprijs fors aan elkaar gedonderd de laatste weken. Daar, dat lijkt ik, me, daar krijg je ook niks meer voor. Dat lijkt me niet het meest briljante moment om te verkopen. Dat heb ik in mijn leven nog wel geleerd, dat je pas moet verkopen als het meer waard is. Maar um, dat lijkt me geen goede zaak, want dat is ook weer niet de oplossing... van het probleem van de te grote overheidsuitgaven. En de tweede opmerking, misschien de ondeugende. Um, ik weet ook niet precies waar het goud ligt, maar ik heb met mijn vorige functie... minister van Financiën, wel een redelijk goed vermogen, een vermoeden waar het ligt. Maar ik hoor niet tot de autopolitici politici die, die geheimen gaat verklappen. <lacht> nee. Maar u weet wel waar die raketten liggen. Uh, nou, u uh, bedoelt de kroketten of raketten? <lacht> nee, met raketten heb ik me nooit mee bezig gehouden. <lacht> ik ben wel in dienst geweest, ja. ja. Uh, wat, wat, wat vindt u... Kijk, u uh, uh, het is een mooie doorsnede van wat er denkt leeft in Nederland. Hè? Als je zo die telefoontjes doet. Mensen maken zich gewoon echt wel zorgen. En, en sommigen hebben zelfs ook nog wel ideeën hoe het dan opgelost kan worden. Wat, wat vindt u van de reacties? Nou, ik vind er heel veel... Goede en redelijke reacties bij wat ik net hoorde. Bijvoorbeeld de eerste vragensteller, die zegt heel terecht: um, er wordt te veel onrust gezaaid nu door het kabinet, vooral door allerlei nieuwe plannen en uh, nu meer rust. En daar heeft hij denk ik gelijk. En dat is wel een terecht verwijt aan dit kabinet. Je moet met voorstellen komen, maar niet iedere maand weer, weer andere. Dat maakt de mensen veel te onzeker. Um, er was een, een, een van de vragenstelsels, een mevrouw, die zei... ja, je moet nu alles verkopen, maar alleen aan Nederlanders. Ja. ja, dat klinkt goed, maar ik mag u zeggen... dan brengt het wel heel weinig op als je nu alles wilt gaan verkopen... en vooral aan Nederlanders. Um, dat verkleint de markt wel. En dat is denk ik niet in het belang van de belastingbetalers... die natuurlijk belang heeft, ja. he, dat er zo hoog mogelijke prijs wordt gemaakt. En iemand zei nog, investeren is heel belangrijk... Ja, dat, uh, ook die vergelijking met Japan. Ja, dat, dat, moet ik, dat is waar. Maar dat moet ik corrigeren. Mijn ervaring met Japan is, ik ben er zoveel geweest dat die ongelofelijke bedragen twintig jaar lang in een tijd van volstrekte verstarring. hebben ongelooflijke bedragen geïnvesteerd. Hè, die hebben bruggen gebouwd. Over rivieren waarin mensen overheen gingen. en van wegen van nergens naar nergens. omdat dat politiek aardig uitkwam. Maar nee. dat is niet de oplossing. Nee, je moet hervormingen plegen. waar ik het eerder over had. Ja. die de arbeidsmarkt en zo soepeler maken. dat bevordert de groei. Ja, in ieder geval niet de staatsbezittingen verkopen. zeker nu niet, zegt u. Dank u wel dat u meedeed ja. in stand.nl. Onder Ruding. Um, u kunt blijven stemmen op onze stelling. Die staat op de site www.stand.nl. Uh, ruim 1100 mensen hebben dat nu gedaan. Dat is een beetje hetzelfde. De percentage is 46 om 54. 46 procent eens. Zometeen is er Dit is de dag met Jeroen en Elsbeth. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Morgen vanuit Eindhoven. Vrijdagmiddag lang.